Dooral Doral met het NOS-journaal. Groot-Brittannië krijgt mogelijk 12 maanden extra... om een Brexit-deal door het parlement te krijgen. EU-president Tusk is van plan een flexibel uitstel aan te bieden aan de Britten. Dat meldt de BBC op basis van bronnen. In dat nieuwe plan zouden de Britten ook eerder kunnen vertrekken... als het parlement instemt met een Brexit-deal. Tusks idee wordt komende week bij de ingelaste EU-top besproken. Waarschijnlijk gaat premier May daar nog eens om uitstelvragen. Zoals het er nu naar uitziet, vertrekt Groot-Brittannië volgende week vrijdag uit de EU. De dader van de terroristische aanslag op twee moskeeën in Nieuw-Zeeland... gaat zichzelf toch niet verdedigen voor de rechter. Eerder zei Brenton Tarrant dat hij geen advocaat wilde... maar op de tweede zittingsdag werd duidelijk dat hij toch twee advocaten heeft. De Australiër van 28 moet ook een psychiatrisch onderzoek ondergaan... dat een paar maanden gaat duren. Tarrant schoot vorige maand in Christchurch 50 mensen dood in en rond twee moskeeën.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 Dankjewel. Namens Rijkswaterstaat en Sieren. Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah! is Zin in ZFM. Met nu de herhaling van ZFM Jazz. Luister naar Thelonious Monk en Sonny Rollins. Ik ga het nummer uh, een klein beetje korter uh, draaien... want het duurt maar liefst bijna 11 minuten. volgende nummer wat ik klaar heb liggen is van Richard Whiteman. Het komt van zijn album Avenue Road, uit 1999. Richard Whiteman is een uh, Canadese pianist... en hij heeft uh, met vele grote artiesten samengespeeld... waaronder uh, Kenny Wheeler bijvoorbeeld en Marcus Belgrave... Uh, wordt hierop vergezeld door David Occi Pinti op gitaar, Neil Swenson op bas en uh, Barry Elms op drums. De tummer heet I Should Care. Het komt van zijn album Avenue Roads uit 1999. Richard Whiteman. Dat was het natuurlijk uh, Richard Whiteman met I Should Care. Het is bijna elf uur. Vandaag geen nieuws, want uh, door de zomertijd uh, is onze uh, ja, techniek een klein beetje van slecht. She'll just tell you that she came in the air of a cat. She doesn't give you time for questions as she locks up your.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 Autobedrijf Zandvoort, de vertrouwde specialist voor Zandvoort en omgeving. Autobedrijf Zandvoort, ook groent op zaterdag.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 Dat was het natuurlijk uh, Richard Whiteman met I Shoot Care. Het is bijna elf uur. Vandaag geen nieuws, want uh, door de zomertijd uh, is onze uh, ja, uh, techniek een klein beetje van slecht. Time for questions As she locks up your arm in And you follow to your sense Of which direction completely disappears By the blue-tied walls near the market stalls There's a hidden door she leads you to These days she says I feel my life just like a red